Mariette Krol met het NOS Journaal. Als het aantal coronabesmettingen zich blijft ontwikkelen zoals nu... dan komt er al in september een tweede golf en die kunnen we niet aan. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care... in de talkshow Op1. De tweede golf was pas verwacht in januari... maar kan dus al veel eerder komen, waarschuwde hij... Ook Ernst Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg waarschuwt voor een toename van het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen weken steeg dat aantal van 80 naar 150. Kuipers houdt rekening met een snelle toename tot 300 ziekenhuisopnames. Hij noemt dat zorgelijk. Het coronadebat dat de hele dag in de Tweede Kamer is gehouden is vanavond tumultueus geëindigd. PVV-leider Wilders had een hoofdelijke stemming aangevraagd... voor zijn voorstel voor een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Maar dat kon niet doorgaan, want er bleken niet meer genoeg Kamerleden aanwezig. Volgens de oppositie waren veel leden van coalitiepartijen weggerend. Wilders en onder meer GroenLinks-leider Klaver en PVDA-leider Ascher noemden dat ongehoord en ondemocratisch. Er zijn vijf verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk... De 24-jarige man uit Bad Hoeverdorp werd zaterdag doodgeschoten op een druk strandje bij Amsterdam. Twee verdachten, mannen van 20 en 26, uit Amsterdam, zijn door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. De andere verdachten zijn opgepakt in Amsterdam. Het zijn een Amsterdammer van 20 jaar, een van 19 en een van 18. Ze zitten alle vijf in volledige beperkingen. Dat wil zeggen dat ze alleen contact met een advocaat mogen hebben en dat de politie verder niets wil zeggen over de zaak. Het weer in het zuiden, nog kans op regen of onweer. Vannacht koelt het af, naar ongeveer 21 graden. En de komende dag opnieuw tropisch warm. Met later op de dag weer enkele zware regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit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 One day, one day, one day. This nation will rise up, live up, meaning. Live up.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 She needs a shelter Shelter for the night And This one could be heaven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 Yeah, I just gotta keep believing, and I've heard.